Daarom zal ik mijn toilet voltooien achter het kamerscherm. Zeker, Anna, of je dood of na. Ah, dank je, Pavel. Ja, hou je maar even bezig met mijn arme Lisanka. We zullen vandaag de blauwe robe dragen. Waar zullen we over praten, Elisabeth Ivanovna? Ik heb eigenlijk weinig tijd. Wie is die vriend die u wilt introduceren? Alexander Narumov. Kent u hem?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 Twee lackeijen droegen de gravin in mantels, sjaals en dekens gewikkelde de trappen af. Ze zetten haar in het rijtuig.